Het weer het is overwegend bewolkt. Het wordt vannacht zo'n 9 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag... breekt vanuit het zuiden de zon door. Dit was het NOS-journaal.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 Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildegansen.nl.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 Langs de lijn, met Jeroen Stomborst. Een heel goede avond, dames en heren. Langs de lijn tot 11 uur met het belangrijkste sportnieuws. Dat betekent dus ook een pijnlijke dag voor Feyenoord-trainer Ronald Koeman en zijn spelers. Het bezoek aan het Euroborgstadion diep uit op een afstraffing. 6 0 Groningen verslaat Feyenoord, maakt gehakt van Feyenoord. Arm, arm Feyenoord, maar wat een klasse van ze Groningen. Zo direct bespreek ik het Eredivisieweekend met Ronald van der Geer. We hebben er weer een stel wereldkampioenen bij. De Nederlandse Bridgers pakte de titel in Veldhoven. Dat maakte nogal wat los. We hebben zes jaar gewerkt. Zo hard gewerkt. En dan lukt het nu. Ja, prachtig. Zo direct de reportage. Ik ben nu al benieuwd. Bert Goedkoop maakte zijn rentree als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. En nam het heft in handen na het ontslag van Avital Seringer. Met dat ontslag is speelster Ingrid Visser het nog steeds niet eens. Vooral de manier waarop en de timing. Het moment uh, was zeker niet goed. En dat is zo bij heel veel speelsters zo binnengekomen. Uh, chockerend eigenlijk wel, ja. En verder aandacht voor de eerste Formule 1 race in India. En het ontslag van Adrie Koster als trainer van Club Brugge. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, het voetbalweekend leverde weer genoeg stof op om over te praten. We beginnen het voetbaloverzicht met de elfde speelronde aan kop van de ranglijst AZ. Dat is uh, na vandaag weer verder weggelopen van de concurrentie. Proef van Gertjan jan van Beek won met 1-0 van Herakles Almelo. Adam Maher maakte één minuut voor tijd een prachtige winnende treffer. En zo, Ronald van der Geer, kruipt AZ steeds verder weg van de concurrentie, hè? Ja, want dat gaat is nu inmiddels zes punten. Dat is nog niet heel zorgwekkend, natuurlijk. Maar het is wel een soort ja, eventjes een afstand. AZ heeft even afstand genomen van de concurrentie. Krijgt nu ook een serie wat papier makkelijkere wedstrijden. Oké, moet er rest zich zorgen gaan maken? Nou, twee gewonnen wedstrijden. Ja, twee verliezen twee keer verliezen en je bent uh, weg. Precies, het is, het is maar zes punten, hè? maar het is, uh, het is goed dat AZ dit gedaan heeft, maar je moet in deze fase nog niet spreken van, uh, van zorgen gaan maken, waar ze misschien wel uh, jaloers naar kunnen kijken, is dat het erop lijkt dat AZ het wel heel erg goed voor elkaar heeft. En, als je dit en zo, lastige, lastige wedstrijden wint, ja. hè? want dit raakt dus uit is dus een lastige wedstrijd en het is altijd zo dat uh, degene die kampioen wordt ook dit soort lastige wedstrijden wint. Even nog naar de statistieken kijken, want dat is altijd wel mooi. De laatste zes keer dat er een ploeg na zoveel speelronden als nu met de zes punten voor stond, is vijf keer die ploeg kampioen geworden. Alleen PSV geloof ik in 93 niet. Dus dat resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst maar, maar het is wel een leuke opsteek. Zeker voor de AZ AZ-fans. Ja. Laten we luisteren naar de, de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek en zijn conclusie naar de 1-0 overwinning. Wat mij het meest aanspreekt is dat de, die ondergrens van ons steeds hoger komt te liggen. We halen steeds uh, een hoger basisniveau. En vandaar uh, dwingen we toch iedere keer weer uh, de tegenstander ons spel op. En, uh, en dan zijn we op ons sterkst. Nou ja, en dan, dan, dan blijf je er ook in geloven. En, en was het 1-0-0 geworden, dan, dan had ik mijn ploeg niets kunnen verwijderen. dan hebben we er alles aan gedaan. En op deze manier ja, wordt het heel stabiel. En, en van daaruit ga je gewoon meer punten halen. Zou je kunnen zeggen dat jullie steeds meer en meer uh, nog altijd volwassen worden? Nou ah ja, dat zei ik al. Die ondergrens komt steeds hoger te liggen. En we zakken ook niet meer door die ondergrens heen. zowel niet. Hè, kijk, Je kunt ook gefrustreerd raken hè, door beslissingen van de scheidsrechten. Of door het feit dat je geen kansen, of te weinig kansen creëert of geen doelpunten maakt. Hè, maar dat, dat doet deze groep niet meer. We gaan daar inderdaad eh, behoorlijk volwassen mee om zo langzamerhand. En, en dat zijn ook eh, winstpunten. Ja, want het gat is aanzienlijk. Dat moet toch een uh, zeer prettig gevoel geven. Ja, maar we zijn... Uh, als na 20 wedstrijden de stand nog steeds zo is, dan wordt het een ander verhaal. Maar we zijn goed 11 wedstrijden onderweg en we doen het leuk. En de, punt, de tegenstanders verspillen punten, maar het is heel logisch als Twente tegen PSV speelt. Dus in die zin moeten we ook gewoon heel reëel van wedstrijd naar wedstrijd kijken. En volgende week is Adelhaag en dan moeten we nog even weer tussendoor naar Oostenrijk. En we willen graag de ongeslagen status zo lang mogelijk vasthouden. En het liefst met drie punten. Ja, de ploeg wordt steeds volwassener ondergrens grens, komt steeds hoger te liggen. Uh, worden die verbeek gebruikt, Ronald? Dat zijn kenmerken van een kampioensploeg. Uiteindelijk wel. Ja, toch? Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk... als je zegt, we zijn elf wedstrijden onderweg. Laten we eens kijken. Vervolgens zei hij op de persconferentie... ook nog dat ja, als om, rond de winterstop dit natuurlijk nog steeds het gevoel is... en de huidige stand van zaken nog steeds de stand van zaken is... dat ze misschien dan wel hun doelstellingen moeten gaan bijstellen. Het gaat nu gewoon om het halen van Europees voetbal. Ja. Nou ja dat kun je dan altijd nog doen. Maar er is natuurlijk in het verleden in het voetbal... wel vaker opportunistisch gereageerd en gejuicht om kleine ploegen... Uh, onderaan die het zo goed deden, of ploegen die misschien wel kampioen gingen worden. En ik vind uh, van deze voorzichtigheid goed, maar hij heeft wel gelijk. De ploeg is volwassen, de ondergrens komt steeds hoger te liggen... er wordt bijna niets weggegeven, maar acht tegentreffers in ja. het seizoen tot nu toe. Dat is bijzonder weinig. En, uh, er werd steeds gezegd, die selectie is niet breed genoeg. Hè? En nu zijn Marcellus en Holman ook nog eens weg. Ik uh, denk wel dat er nu niet al te veel meer moet gebeuren. Maar Etienne Rijnen speelt uh, vandaag als rechtsachter. Is eigenlijk een centrale verdediger... die nauwelijks ervaring heeft op het hoogste niveau. Hij komt nu met Ortiz als een soort hangende linksbuiten. Waardoor er ruimte is voor Palsen uh, centraal achterin. Moet nu ook uh, van uh, spelen. Omdat Viergever uh, elders gewenst is... of in wedstrijden geblesseerd is geweest. Dus... De spoeling is wel dun, maar tot nu toe pakt dat wel allemaal ja, heel goed uit. Een brede kleedkamer is ook nodig, kan we nog van vorig jaar herinneren. Ja, nou ja we, we hebben het gisteravond ook over gehad bij Twente PSV. Als je dan kijkt waar PSV mee kwam qua bank, dat waren allemaal jonkies. Nou viel er eentje helemaal niet tegen, dat was Willems. Maar aan de andere kant zaten er allemaal wel gearriveerde spelers bij FC Twente. Dat zou wel eens de doorslag kunnen geven. Nog even Adem her. voordat we naar PSV gaan. Adem Maher, gevierde man vandaag, ja. Dat is een toppertje in de dop? Of is dat ook weer te vroeg? Nee, dat is niet te vroeg. Nee, Als je ziet hoe hij de goal maakt en, en wat hij al heeft gedaan in de wedstrijden tot nu toe. En als je dan kijkt hoe hij uiteindelijk in het elftal is gekomen. Als vervanger van de gepasseerde ja, Martens. Hij, ja, ja. hij zou gefaseerd gebracht worden. Dit zou het jaar worden waarin hij zijn minuutjes zou maken. Maar ja, hij heeft uh, noodgedwongen heel veel minuten moeten maken. En ja, je, Eigenlijk heeft iedereen het erover. Waar ga je Martens nu plaatsen in het elftal als hij weer fit is? Nou, nou, niet op de plaats van mij. Die nee, zal ik niet eruit gaan. Nee. Goed, dan uh, gaan we nee. naar gisteren even. Want uh, het was natuurlijk een topper, Twente PSV. Uh, Zo ik. natuurlijk over de rode kaart wil mm -hmm. ik uh, van jou wat een en ander van weten. Uh, Eerst de kwaliteit tussen die plo twee ploegen. Uh, was het een topper waardig? Ja, dit was een topwedstrijd. Ik ja. denk de, de leukste wedstrijd tot nu toe in, uh, in de Eredivisie. Twee aanvallende ploegen, dus een open wedstrijd. Hè. Allebei de ploegen met een, een, een defensieve middenvelder... en twee aanvallende met ook nog eens drie uh, spitsen. Dus uh, zoals men vooraf zei, uh, Adriaanse en, uh, en Rutte... Zo volgens de Nederlandse school, nou ja, dat kwam ook uit. Uh, er werd, werd over en weer gespeeld. Ik moet eerlijk zeggen dat PSV wel een betere indruk maakte. Dat in eerste instantie van het vastzetten van PSV op eigen helft... door FC Twente, dat daar niet zo heel veel van kwam, dat het eigenlijk eerder andersom was. En je zag ook wel, want PSV speelt eigenlijk... in hetzelfde systeem, dat de Eindhovense ploeg... daar wel iets meer aan gewend is. Je zag het met name aan, aan Bengtson. Het was de bedoeling uiteindelijk dat hij met drie verdedigers... zou komen te staan. Wisscherhoff speelde niet... omdat Bengtson dat wel zou kunnen, omdat er één door... moest schuiven op Toyfonen. Allemaal tactische praat. Maar mm -hmm. dat durfde Bengtson niet de hele tijd. Uh, nou ja, daardoor he, was het wat... Toyfonen trok zich terug, wilde Bengtson weglokken... maar creëerde daarmee wel vrijheid. En je zag ook wel dat er bij Twente... Uh, ja wat mensen, wat handelingssnelheid tekort kwamen... waardoor PSV eigenlijk de boventoon voerde. Twente was af en toe heel slordig in balbezit. En ja, dan was het uh, omdat PSV heel ver naar voren stond... in één keer veroveren en, en op de counter spelen. Maar uiteindelijk gebeurde dat in de wedstrijd aan twee kanten. Maar ik vond PSV uiteindelijk wel de gevaarlijkere ploeg... met de maar meeste kans vergelijk die ploegen in want zij zijn uh, beide de, de eerste achtervolgers van koploper AZ. Ja. Uh, vergelijk die twee ploegen met AZ... Uh, ik denk dat de, uh, beide zijn nog uh, wel wat aan het zoeken. Het zijn natuurlijk ploegen die op, opnieuw moeten worden samengesteld. Hè. Langzaam maar zeker. PSV heeft natuurlijk een aantal aanwinsten in het elftal. En, en moet nog steeds groeien naar een constant niveau. Kan dat dan tegen een wedstrijd waarin het niet tegen een ingegraven tegenstander speelt... wel wat makkelijker maken dan in een wedstrijd waarin men speelt tegen een, zeg maar een handbalverdediging? Ik denk... Uiteindelijk dat, er, uh, dat, dat deze twee ploegen elkaar niet zo heel veel ontlopen. Maar dat misschien wel uh, op het middenveld... Uh, als je zag gisteren bijvoorbeeld Brama stond tegen Wijnaldum. Wijnaldum was Brama dik en dik de baas. Nou ja, dat, dat geeft wel, wel iets te denken. Misschien dat PSV net iets verder is in dat proces. Maar, uh, maar uiteindelijk uh, ontliepen ze elkaar niet zoveel. PSV was wel, denk ik, als met elf uh, was geëindigd... de ploeg geweest die de wedstrijd zou hebben gewonnen. Oké, okay, um, dat was er natuurlijk veel te doen over de rode kaart. Dat heeft de wedstrijd beïnvloed, wordt gezegd. Was je daarmee eens? Rode kaart voor Stroopman? Ja, dat natuurlijk heeft dat de wedstrijd beïnvloed... want het heeft uh, uiteindelijk er bij Twente voor gezorgd... dat men altijd de vrije man had. En uh, dat er ook zoiets kwam van, nu gaan we erop. Ja, en wel grappig. Twente ik weet dus wel gebruik te maken van, van zo'n uh, ja, situatie Waar Feyenoord bijvoorbeeld vorige week tegen eigenlijk dat niet lukte. Nee, maar Twente is natuurlijk in staat om het spel te maken. En er kwam natuurlijk wel wat voorzichtigheid bij, uh, bij PSV in het, uh, in het elftal. Uh, wat geschrokken. Strootman toch een beetje... nou, niet een beetje, dat is gewoon de man waar het eigenlijk om draait. De verbindingsspeler op het middenveld, die ja. was weg. Dus er moest een beetje gezocht worden... En ja, juist in die fase uh, creëerde Twente uh, wat mogelijkheden... met uiteindelijk dus het, uh, het doelpunt. Dus ja, die, die rode kaart is uiteraard wel doorslaggevend ja. in die wedstrijd. Die zijn net al, als ze met elf waren geëindigd... denk ik dat PSV het wedstrijdje had gewonnen. Oké, okay, ro rood is voor Stroopman. Hij maakt een overtreding op Luc de Jong. Vandaag laat Kevin Blom, uh, Blom de scheidsrechter weten... Uh, dat Soopman de veiligheid van de jong in gevaar uh, bracht... en daarom kreeg hij de rode kaart. Was je het eens met die kaart? Ja, ik was het al vanaf het gelijk... vanaf het moment dat hij werd gegeven, het ermee eens. Ik zat gisteravond met Bas, collega Tegeler, uh, in de uitzending... en uh, hij was het er niet mee eens. Ik wel. Ik sta daar nog steeds achter... omdat ik nog steeds vind dat de manier waarop hij het duel ingaat... ervoor kan zorgen dat de jong heel lelijk geblesseerd raakt. Oftewel, het is een, een ja... vond ik een wat ongecontroleerde actie... waarbij de jong echt geblesseerd had kunnen raken. En de scheidrechtersbijeenkomsten... Die ik tot nu toe hebben gezocht, geven aan dat dit een gevaarlijke situatie is. Eigenlijk een beetje citerend wat Blom heeft gezegd. En dat daar rood voor gegeven kan worden. Het verbaast mij dat het vandaag niet gebeurde... bij de ja. actie van Van Ginkel op Van de Pavert, <kuggen> bij de Graafschap... waar ik toch wel wat vergelijking zag in de actie. Werd afgedaan met Geel, dat is ook weer niet heel consequent. Maar is het dan ben de het intentie? wel Blom, Blom eens. Is het de intentie? Of, of, of is het... Uh, nou ja, de, intentie onvoorzichtig? de intentie weet je nooit. Want nee. je weet nooit waarom iemand... Indruk had iedereen, ik niet. iedereen zal namelijk altijd zeggen... ja, ik ging voor de bal. En dat is logisch. Maar uiteindelijk kan je de bal ook missen... en kan je iemand heel lelijk blesseren. En de actie die je uitvoert, welke intentie je dan ook hebt... Daar, daar, daarvoor word je bestraft. Er zijn ook ellebogen waar mensen niet de intentie hadden... om met de elleboog te zwaaien. Maar uiteindelijk wel iemand heel lelijk raken... en daar een rode kaart voor krijgen. Dus uiteindelijk ben ik het er wel mee eens. Maar ik geloof wel dat de meerderheid van Nederland vindt... dat het geen rood was. Maar ik blijf wel achter mijn, uh, achter mijn standpunt staan. Nou, jij hebt er verstand van. Maar uh, dan wil ik nog even... Ja, dat je niet uh, zeggen hoor. Jawel, ik wel. Anders had je niet gewerkt. Uh, de, de reacties. Stroopman is boos. Uh, dat snap ik. Ja, eerder, maar ja. dan de reactie van... Maar uh, wil uiteindelijk niets, uh, niets vertellen voor de camera. Nou, dat doen we dan allemaal af als... Uh, Oké, okay, dat is logisch. Die zit zo met zijn emoties. Blom komt ook niet meer voor de camera. Daar kan ik me enigszins ook wel iets bij voorstellen. Hoewel ik ook liever had gehad dat hij wel tekst uit had wat? Nou, ik denk dat hij wel een beetje in, in, een, in, een, uh, in een wakje zit. heeft natuurlijk die hele lastige Europese wedstrijd gehad. Waarin hij uh, met Schotland, ik ben even tegenstander kwijt... Uh, een, een, een beslissing nam... Geen penalty, wel ja. penalty. Nou ja, uiteindelijk een blessure gehad. Uh, toch wel erg in de publiciteit gestaan. Juist weer op de weg terug. Eerste grote wedstrijd. En dan toch weer onderwerp van gesprek zijn na dat duel. Ik kan me zo voorstellen dat je het dan even zat bent. Schotland dat... Tsjechië was het ja, ook. Schotland Tsjechië, ja. ja. Ik, ik ben uiteindelijk, vind ik ook dat hij wel had moeten reageren. Maar ja, goed, hij heeft, het, uh, hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het vandaag via papier gedaan. Bij mij riep dat de vraag op: zou Strootman misschien nog wat gezegd hebben? Uh, hè? Want, want er zit een. Nou, een seconde of vier, vijf tussen het maken van de overtreding. Je ziet een fluit, je ziet hem wat mensen. En dan pas komt die rode kaart. Dus hij was niet heel snel ermee. Dus ik dacht, nou ja, misschien heeft Strootman nog wel iets heel onaardigs gezegd. En wil die om Strootman niet uh, nog verder te verwonden, mondeling zeg maar. Uh, niet voor de camera verschijnen. Ja. Maar dat bleek dus niet het geval. Uh, We kennen te zijn. hem als een integere vent, volgens mij, Kevin Blom. Ja, ik denk um, wel overigens wel even het gedrag van Rutte. Ja, want dat, dat, dat is, je, je haalt me de woorden te maken. Ja, uh, hij kreeg geen hand van Fred Rutte. Nee, ik vind, ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening. Nogmaals, eh, ik snap best dat je als trainer ontzettend teleurgesteld bent eh, als je verliest. En zeker eh, als er een rode kaart aan te pas komt die dominant is in de wedstrijd. Maar ik vind wel dat je daar boven moet staan. En altijd als trainer een voorbeeld voor je ploeg moet zijn. En de manier waarop hij het veld opstormde, de twee assistenten de hand gaf... Blom oversloeg en uiteindelijk tekeer ging tegen Kevin Blom... vond ik nou geen groots voorbeeld. Ik, ik vind ik... dat toch helemaal niet passen bij Fred Rutten. Nee, dat nee, kan je nagaan hoe, uh, hoe diep het zat. En hij had het uiteindelijk over een home run. Ik, ik vind dat uh, hij liet de emoties wel erg de boventoon voeren. En, en nogmaals, ik heb begrip voor het feit dat je verliest... maar je moet je altijd wel als een persoonlijkheid gedragen. En dat ging gisteren even helemaal mis in de reactie op, uh, op deze rode kaart. Als een trainer van PSV door zijn technisch directeur... in de gang in bedwang moet worden gehouden... en dat je uiteindelijk na zoveel minuten interviews op de persconferentie... het nog steeds niet kwijt bent. Ja, het zit je hoog. Nogmaals, ik snap het. Maar je moet het niet doen. Je moet daar... Tof maar je moet daar bovenstaan. boven staan, toch? Ja, vind ik wel. Als trainer van een, van een grote club als PSV. de KNVB daar wat mee doen, denk je? Dat weet ik niet. Maar het ik zou me zo kunnen voorstellen... Er zijn er voor minder geschorst dat uh, de KNVB wel... Het is natuurlijk een ontzettend... Ik wil niet dat hier zijn... Maar het is natuurlijk een ontzettend slecht voorbeeld. Of, of nou ja. Zeker van een coach. Volgens mij zijn er, ik weet niet hoeveel bijeenkomsten... Van dat we wat beter met elkaar om moeten gaan. Spelers, trainers, coaches met Respect hè? is het, uh, ja. het codewoord. Um, nou ja, en de man, als een man van vet Rutte dat dan ja. verliest. Nou ja, dat, dat vind ik dus ook. En dat wilde ik daarmee uh, dus, dus aangeven. Ik vond dat hij ja. zich erg klein op, uh, opstelde... In, uh, ja, in, in, na die wedstrijd eigenlijk. En ja, dat mooie respectverhaal... Dat, uh, ja. dat vind ik overigens ook uh, een wassenneus. neus. Als ik vandaag weer zie hoe uh, Burnett... na een heel klein tikje achterover valt. Dat gebeurde bij de graafschap Vitesse ook. Ja. Dan denk ik, ja, als je in de supermarkt zo tegen elkaar botst. Dan lig je ook niet op, uh, op de grond uh, te, te schreeuwen van de pijn. Ik vind het allemaal een beetje... het, gaat allemaal, het wordt een beetje theater. En dat is uh, dat is erg jammer. is allemaal niet zo heel erg nodig. Oké, okay, dan gaan we verder naar het, uh, waar het echt nog gaat. Het voetbal. Want uh, Vitesse heeft zich gemeld in de top. ploeg van uh, John van der Brom staat naar de 1-0 overwinning vanmiddag op de graaf van 4, Ronald. Eén punt boven Ajax. Ja, ja. dat is toch uh, knap van Van Brom en zijn ploeg. Hij heeft er dan ook van team van gemaakt. En dat zie je het is echt 100% Behalve tegenovergestelde. Van hoe zie je dat terug in een uh, in een wedstrijd? Daarom vond ik ze eigenlijk van de week tegen Ado Den Haag ook eigenlijk wel wat, uh, wat sterker dan vandaag. Toen speelden ze met twee spits. Maar hij heeft er een team van gemaakt. Het is in elk geval uh, een elftal wat uitgebalanceerd is. Wat klopt op het middenveld. Jan Arie van der Heijden voegt iets toe. Ook Nick Hofs voegt echt iets toe aan dit elftal. En het grappige is dat ik vorig jaar dacht, bijvoorbeeld die Cassia, die, die centrale verdediger, die speelde toen vaak rechtsback of centraal. Toen dacht ik, ja, die heb je ook in de hoofdklasse wel lopen. Maar je ziet wel dat het een persoonlijkheid is, die het elftal op sleeptown neemt. En het woord persoonlijkheid komt straks nog een keer terug, want we gaan het ongeveer het over Feyenoord hebben. En er zijn meer ploegen. Bijvoorbeeld Ajax hebben het ook gehad over het missen van persoonlijkheden. En Vitesse heeft wel persoonlijkheden. Mensen die het elftal op sleeptouw nemen. En Vitesse heeft natuurlijk een gouden aankoop gedaan met Boni. Een man die maar twee of drie kansjes krijgt in een wedstrijd. maar altijd scoort. en dat vandaag dus ook deed. en nog wel meer doelpunten had kunnen maken. Ja. Als de kleine Chanturia, die ik heb afgedaan als een vrij irritant mens. maar dat schijnt wel meer bij briljante voetballers te zijn. Dat als die Chanturia teambelang niet altijd uit het oog verloren. Ja, goed. Boni, hij scoorde vanmiddag dus weer... achtste treffer van de aanvaller uit Ivoorkust. Opnieuw Wilfried Boni, in de 88e minuut maakt hij hier de beslissing van dit duel. Uh, het doelpunt gemaakt ja, door wie anders dan Wilfried Boni, hij schort zijn vierde van dit seizoen. Uh, knap kapwerk, uh, links rechts en dan voor de rechter leggen en uithalen in de hoek. Het meervoud van bonus zou wel eens Boni kunnen zijn. Ja, het begint net te hit te worden, deze Boni, want hij scoorde nu uit stand. Maar uiteindelijk is hier een velen tocht kwijt. Jans in alle staten spoort nu zijn mensen voorin aan om mee terug te gaan. En dat doet het te weinig. Chaltoria weg, Chaltoria schiet. Wat is bij Boni? 1-0 voor Vitesse. Na 88 minuten en natuurlijk is hij het weer. Natuurlijk is het Wilfred Boni.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 Heel verdriet, Dat was bonie. niet van vanmiddag, hoor, dit. <laughs> nee. De waren ze niet zo vrolijk over zijn nee. goal. Maar uh, persoonlijkheid en een goede spits? Ja, hele goede spits. Ja. Altijd waar ijzersterk. Echt, echt een beer. Kost is het. ook wel wat, hè? En, ja, 3,5 miljoen. En uh, Lang geblesseerd geweest. Maar Champions League gespeeld in Tsjechië onder meer. Maar dit is echt een, een vreselijk goede spits die, uh, ja, die altijd, uh, altijd het verschil maakt. Hij deed het van de week in de bekerwedstrijd tegen ADO ook. Helemaal niet zo heel veel kansen, maar maakt weer een weergaloze goal. Ja, en Vandaag staat hij ook weer op de goede plek en had nog wel twee of drie keer instelling gebracht kunnen worden. Maar dit is een, een plaaggeest van elke verdediger. Ja, goed. Um, voordat we naar de 6-0 nederlaag gaan van Feyenoord tegen FC Groningen, Ronald. Eerst even terug naar vorige week. toen speelde Feyenoord goed, sterk, hebben we hier besproken. Met ja. 1-1 tegen Ajax in de Arena notabene. En na afloop kwam Ronald Koeman Jeroen Gruutert tegen. Is de wedstrijd van vandaag een bevestiging dat je op de goede weg bent met deze ploeg?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 Maar volgens mij zijn dit belangrijkere examens wellicht, eh, Ronald. Het zijn tentamens, denk ik. Want het, het eindexamen ligt natuurlijk aan het einde van de rit. Dan zul je zien waar Feyenoord staat. Ja. Uh, het probleem van, uh, van Rotterdam ligt natuurlijk eigenlijk in de manier van spelen. De wedstrijden waarin wij Feyenoord hebben geroemd... zijn met name wedstrijden waarin zij konden reageren. En dat is iets anders dan dat jij het spel moet maken. Nou, ze moesten vandaag ook reageren. Ja, ze moesten reageren door het spel te maken. Kijk, heel simpel. Groningen begint en scoort binnen 45 seconden 1-0. Dan weet je ook wat er met een ploeg gebeurt. Die zal wat meer afwachten. En de tegenstander wat meer laten komen om dan uiteindelijk... van de ruimtes die ontstaan te, uh, ontstaan te profiteren. Nou ja, dat deed Groningen perfect. Maar Feyenoord was, net als tegen Goa Eagles toen het ook het maken van het spel opgedrongen kreeg... niet in staat om daar aan toe te komen. Als je dan ook nog eens een keer... datgene wat je vorige week heel goed deed tegen Ajax... namelijk het winnen van duels en heel... Afjagen. He, afjagen en, en, en, maar goed, uiteindelijk kom je daar niet meer aan toe... omdat je het spel moet maken. En als je dan ook nog zo slordig bent in balbezit... en mensen die het elftal op sleeptouw moeten nemen... dat niet doen, omdat ze eigenlijk worstelen met zichzelf op hun positie... Ja, dan ben je heel ver van huis en dan is het verschil dus heel groot. Kijk, voor een wedstrijd tegen, tegen Ayers hoef je uh, als Feyenoord er niet gemotiveerd te worden. Dan, dan doe je dat stapje extra wel. En dat was eigenlijk een wedstrijd waarin Feyenoord druk zette naar voren... en vervolgens reageerde. En daar ging ook nog wel het een en ander mis. Maar uiteindelijk leverde dat wel... Een dus eigenlijk die hele snelle 1-0, zeg je, die heeft Feyenoord de das omgedaan? Ik denk het wel. Ja, want kunnen zien niet omgaan? Nee, uiteindelijk uh, moest Feyenoord toen toch wisselen van, van, van, van speltype. En ik werd gedrongen, gedwongen om het spel te spelen. Wat ze niet graag hebben in, in deze fase is geen team dat bulgt van het vertrouwen. Hè? Voor alle duidelijkheid. Niet even snel omschakelt. Het krijgt een opdracht mee, voert die opdracht uit. En als er in het veld iets moet veranderen, dan is zo'n ploeg daar heel lang mee aan het worstelen. Geeft ook al aan dat er in dat elftal heel weinig persoonlijkheden staan die op dit moment opstaan. Omdat elftal uiteindelijk in die, die andere Die zou koers te Dat krijgen. kunnen zijn. Ja, Mannen, zon, vlaar. Maar, ja, die, maar dat, die bedoel ik, die heeft het dus heel lastig met zichzelf op dit moment. En komt dus helemaal niet meer toe. Als hij er al toe in staat is. Maar kan dus niet de leider zijn waarvoor men hem verslijt. Een man die nu wel wat meer naar voren ziet... ook omdat hij gewoon goed speelt, is Karim El Amadi. Die speelde ja. vandaag volgens mij als enige Maar dat wa was ook de enige die vandaag wel vrij behoorlijk. Is dat iemand uh, steelde, die je ja. leider kan zijn? Ja, die heeft wel het respect van de medespelers. Um, en die probeert het ook wel. Maar ook die is natuurlijk nog steeds bezig... om zijn huidige vorm te handhaven. En weet je wat het is? Er staat wel ervaring met Karim El Amadi en met, met Bakal op het middenveld. Ja. Maar dat waren in hun, bij hun vroegere uh, werkgevers... Ook geen leidinggevende types. Dat waren ook jongens die gestuurd werden. en uit uiteindelijk prima uitvoerders waren. Dus dat is misschien wel één het, het, van de problemen waar, waar Feyenoord mee worstelt. naast dat die selectie vrij jong is. En als je achterin begint. Erwin Mulder is natuurlijk een geroemde keeper. heel jong in het elftal van Feyenoord terechtgekomen. En ik zeg niet dat hij schuldig is aan alle goals. maar hij straalt ook niet heel veel uit. Hij coacht erg weinig. Is heel erg weinig zo op zich bezig met zijn verdediging. Misschien ook omdat hij met zijn rol bezig is. Ja, en, en is... Ja, weet je, hij, pakt, hij, hij maakt het verschil ook niet. En dat moet misschien wel in deze fase. Ja, maar en bij ja, Groningen lukt jonge keeper, alles, ook die hebben natuurlijk... Uh... Ook jonge keepers hebben natuurlijk hun dipjes. Ja, zoals jonge spelers ook vaak een terugval hebben. Alleen nou ja, bij keepers zie je dat wat meer misschien. Hij, hij ging er natuurlijk van de week uit omdat hij. Uh, hij wilde. Die, de tweede doelman, wilde die eventjes uh, Lampere, wat, wat wat speeltijd gunnen. Maar ook na toch een wat matig optreden in de arena. Eh, Mulder wat rust gunnen om scherp te maken. Ja. Nou, die staat morgen niet lekker op de training. Want die heeft er zes achter zijn orde. Ja. En, ja, het dat zullen veel Feyenoorders zich eh, Feyenoord afvragen van een keertje verliezen. Allah, maar het gaat weer met een 6-0 zeg. Maar Koeman had wel gelijk. Door te zeggen eh, Groningen heeft acht keer op goal geschoten. En er gingen er zes in. Dat kun je Feyenoord verwijten. Maar kijk de goals nog eens echt goed terug. terug. Alles wat eraan vooraf gaat is misschien niet helemaal 100% goed door Feyenoord gedaan. En wel door Groningen. Maar er gingen nu mensen van afstand schieten die dat normaal gesproken nooit doen. En die ballen vlogen er ja. achter elkaar in. Ik noem een Van Dijk-verdediger. Ik wist dat hij hard kon schieten, maar dat hij dat zo mooi kon. Kieft een belt, had nog niet gescoord voor Groningen. Doet dat vandaag op, op deze manier. Ja, dat is wonderlijk. Dan, dan krijgt zo'n ploeg ook, ook echt vleugels. En dat is... Uh... Ja, die, die zijn wel geslaagd voor hun examen vandaag. Maar de tentamens bij Feyenoord uh, houden we vol. En volgende week komt NEC volgens mij naar de Kuip. En daar, dan zal het uh, daarin moeten gebeuren. Maar Koeman heeft het, uh, heeft het niet makkelijk. Oké. Okay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 We're too sad. So I tried a little Freddy. Mm -hmm. I've got an entity in my I'm a little Freddie, mm -hmm. I've got an answer to me Ik zou het met hem zijn, Mika. 2007, Grace Kelly. De Nederlandse Bridgers zijn voor het eerst sinds 1993 weer wereldkampioen. In Veldhoven pakte Oranje het geld nadat in de finale Amerika verslagen werd. Terwijl de speelparen in afgesloten kamers hun partijen afwerkten, bekeek het Oranje-publiek de WK-ontknoping op grote schermen in een aantal zalen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het hotelcomplex in Veldhoven is volledig afgehuurd voor het WK Bridge... En dat moet ook wel, want de verschillende zalen worden intensief gebruikt. Er gaat nu een ruiten weggegooid worden in Noord. Bas aan slag met harte 10 gaat ruitenheer meenemen. 1500 mensen zijn er afgekomen op deze finale dag. En die luisteren bijvoorbeeld in dit auditorium naar de analyses van de partijen. Open kaart is het in ieder geval niet down te branden. Als ik kijk naar de GIP-analyse, dan zijn het altijd zeker negen slagen. Maar dat is inderdaad dubbel dummy. Allemaal liefhebbers dus van het Britje. Dat is een kaartspel met, met, uh, wat het beste te vergelijken is met schaken. Uh, de mensen kijken een beetje, nou ja, een beetje minnetjes aan tegen een kaartspelletje. En het is niet een kaartspel wat thuis hoort in het rijtje jokeren en, uh, en pesten. Het is een denksport die thuis hoort in het rijtje dammen schaken. Wat is nou de truc uh, om er goed in te zijn? Wat moet je kunnen? Concentratie... Uh... Goed nadenken, uh, dingen kunnen onthouden. Uh, wat ook belangrijk is, is dat je niet verwijtend bent naar je partner. Dus dat je een goed partnership hebt. En het is echt leuk voor jong en oud. Ja. Want het heeft toch een beetje dat stempel van een sport voor oudere mensen. Hè? Het, het oudere mensen is nog steeds zo. Het aantal jeugdspelers is uh, bedroevend uh, laag. Hoe komt dat eigenlijk? Uh, als een, een gast van 16 tegen zijn vriendin moet zeggen dat hij bricht, dan. Scoort hij daar niet mee? Maar als hij pokert, dan denk ik dat hij een, een aardige kans bij dat meisje maakt. Hey! Ik loop even een ruimte verder. Dan gaat het er iets minder serieus aan toe met de analyses. Het heeft wat meer een kroeggehalte. Eerst zorgen die niet down met inslag 2. En dan kijken we je met de rest van die Ja, Dat is je niet waar, Je hoopt nog dat die schoppen. Nou, meneer, u geeft hier de analyses. We zien daar op het scherm de spelsituatie. Maar wat we niet zien is hoe het eruit ziet in de ruimte waar er gespeeld wordt.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 We hebben hem, hè? Oh, geweldig, schat! Hey is broer. We gaan vandaag een foto. Ja. Mag ik even een eerste reactie vragen? Je hebt de, de ballonnen al in de hand, de oranje ja. ballonnen. Uh, hoe is dat, wereldkampioen? Ja, wereldroor onbeschrijfelijk. Het is echt uh, het mooiste wat er is. En ja, gewoon in eigen land kampioen worden. Het is fantastisch. Ik ben waanzinnig blij. Dit is echt een droom die uitkomt. Echt fantastisch. Is dit uh, een start waar je mee verder kan, die wereldtitel? Ja, absolu absoluut. Ik, uh, ik hoop dat er vanaf nu... Of we aan gewoon als Nederland het hele, de hele wereld gaan domineren. En ik hoop dat het dat oude, oude omaatjes uh, imago een beetje uh, loslaat. Nou, op naar de huldiging. Goor in de wolken of dicht bij de grond, nooit huren klagen. Was altijd gezond, verhaalt niet samen, de kaarten versturen. Lang zou je ze leven, toen is het gebeurd. Wij begonnen allemaal.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 We gaan allemaal op een dag van oh, oh, oh. de, de straat. Allemaal Onder de zon met lach in de straat. Met een niezenmoer met de brede lach naar boven. De grote parade, laatste iersbetoog, doezende meent of jeugd. Op je hij heeft nog geen weer Het leven ging ai niemand meer, want wij gaan allemaal oh wij gaan allemaal oh oh, -oh. wij gaan allemaal, oh -oh, -oh. Gaan allemaal. Oh, oh oh allemaal met een neusje met een duizend En zonder dan denk ik als ik naar de les sta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 Met de neus omhoog, met de beelacht naar boven. Alle mond, met de neus omhoog, met de beelacht naar boven. Alle mond, met de neus omhoog. Robin Hersen samen met de opposit De neus omhoog. Bert Goedkoop heeft de komende maanden twee banen. Hij is technisch directeur bij de Volleyballbond en bondscoach van de vrouwen. Hij nam het heft in handen nadat Avita, Avital Zelinger door hem was ontslagen. Dit weekend maakte hij zijn rentrée als bondscoach. Het was even wennen voor Ingrid Visser. Ze kan zich nog altijd niet vinden in het ontslag van Zelinger. Bij mij is het slecht binnengekomen. Vooral de manier waarop en de timing. Het moment uh, was zeker niet goed. En dat is zo bij heel veel speelsters zo binnengekomen. Uh, chockerend eigenlijk wel, ja.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 of net via Avital te horen krijgen dat hij op non-actief is gesteld... of via de pers, wat, wat speelsters ook hebben meegemaakt... te horen krijgen dat je bondscoach uh, niet meer actief is. Dus jij vindt niet dat het netjes gegaan is? Zeker niet, nee. Maar Oranje won wel bij de oefenwedstrijden van België gisteren bij de 3-0. Vandaag 3-2. Goedkoop had ervan geleerd. Uh, de eerste twee sets waren heel netjes. Gewoon een, laten we zeggen, een basis gespeeld waar we over een 12 uh, dagen ook mee kunnen spelen... Heel strak en daarna zijn we wat gaan wisselen en dan weet je dat je het ritme eigenlijk helemaal wegwisselt wisselt doordat het moeilijk wordt. Maar ik wilde ook wat andere mensen zien en ook andere mensen op een andere positie. En zelfs een vijfde set hebben we dat nog een beetje gehusteld. En daar zijn we wel wat wijzer van geworden. Dat sommige mensen die vallen wat tegen, maar anderen die kunnen uitstekend, zoals Lonneke Sloetjes dat weet, die kan ook prima op de diagonaal eventueel met een vlier vervangen. Um, dan is, zal het voor jou ook een, een raar weekend zijn. Je staat weer voor een groep. Je moet elkaar even leren kennen. De groep moet jou leren kennen. Jij moet de groep leren kennen. Ja, dat is, dat is zo simpel. Is dat. En niet alleen vanwege dat uh, de kennismaking met de groep als coach. Maar ik heb toch ook vrij lang niet gecoacht. En dat is ook een wat stroef. Uh, aan de andere kant, we weten wat we doen hebben in een korte tijd. En dat wordt redelijk zakelijk benaderd vanuit de groep. En vanuit mijzelf ook. Uh, we staan hier niet... Uh, ...om elkaars vrienden te zijn, maar we staan straks om te toernooi te winnen. Uh, nu is het uh, zo dat deze groep, zeker de A-selectie, heel veel ervaring heeft internationaal. Wat is jouw taak dan nog als coach? Niets. Heel weinig, zo min mogelijk. Dat is alleen maar even zorgen dat uh, het ritme goed is. Dat de mensen straks echt fit zijn. Fit niet alleen fysiek, maar ook uh, mentaal fit zijn. Dat het gevoel goed is. En daar hebben we de afgelopen tijd behoorlijk wat... Uh, nou, sessies voor doorgebracht samen. Om veel dingen duidelijk te maken. Maar ook uh, om hun te laten uitspreken wat ze eigenlijk precies willen. Met het volgende toernooi en het hele volgende traject eventueel naar Londen te gaan. Sta jij ook langs de zijlijn uh, bij het pre okat Ja. Maar, maar in mij niet. Ik doe deze korte periode. Tot en met 13 november. En dan gaan we van de winter gewoon een nieuwe coach van de dames aanstellen. Voor een deel in overleg met de selectie. Uh, de keuze is vrij ruim. Er hebben nu al genoeg mensen gesolliciteerd. Waarbij ook mensen tussen zitten van een heel hoog niveau. En dan ga ik 14 november gewoon terug naar mijn oude positie als technisch directeur. Nou, zijn jullie in Nederland aan het zoeken of in het buitenland? Nee, beide. Uh, er komt ook gewoon weer een sollicitatieprocedure waar iedereen kan reageren. En uh, dan gaan we gewoon kijken wat nu de beste coach is voor het volgende traject. En waar ben je naar op zoek in deze coach? Oh, dat, dat heb ik nog niet helemaal bepaald, omdat deze periode is veel belangrijker. We hebben in Kroatië we hebben vier wedstrijden te winnen, Israël, Griekenland, ik denk dan Frankrijk en de finale waarschijnlijk in Kroatië. En dat gaat even voor en daarna hebben we ruim de tijd. Uh, het team dat uh, verhuist weer uh, naar alle landen in de wereld en die komen uh, begin april terug. En voor die tijd, uh, ruim voor die tijd moet er een coach zijn. En dat moet ik nog goed analyseren van wat voor type coach is voor deze groep nu, voor de komende jaren in ieder geval, de juiste persoon. Nou ja, mijn vraag is ook, ben je op zoek naar, uh, je zegt het al het komende jaar, ben je op zoek naar iemand voor de korte termijn of ben je meteen voor het langere plan bezig? Nee, dat, ik denk dat, uh, ook dat heb ik nog niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval hebben we voor volgend jaar, als wij ons weten te plaatsen voor het OKT2, dus als Kroatië de wedstrijden weten te winnen, dan heb je voor de korte termijn ook een coach nodig die, voor deze, die vertrouwen heeft in deze groep, en die daar ook gewoon een goed tactisch plan neer kan zetten, want in deze groep zit zoveel volleybal Qua kennis en qua techniek. Die hebben zeven jaar goed getraind. En eens kijken hoe we goed de kop erop kunnen zetten... om ze toch nog een kans te geven naar Londen te gaan. Laten we het hopen. Bert goedkoop, de interim-bondscoach... van de Nederlandse vrouwenvolleyballers. We gaan praten over autosport. Het nieuws in de Formule 1 was vandaag niet dat Sebastian Vettel de race won. Het was alweer de elfde overwinning trouwens voor hem dit seizoen. Hij is natuurlijk al de wereldkampioen... Uh, maar het was de eerste Formule 1 race op India's bodem. Alweer een nieuw circuit op de wedstrijdkalender dus. Het zesde circuit in zes jaar tijd. Ronald van Dam volgt het allemaal voor ons. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Is dit een succes geworden, die race in India? Uh, nou ja, qua spanning niet zo. Want het was een one-man show van Vettel. Maar ja, er kwamen toch 90.000 mensen vandaag op die Grand Prix af. En dat valt mij eigenlijk wel een beetje mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, waarom had je minder verwacht? Nou ja, goed, uh, als je nou al die Grand, grand Prix's die de afgelopen jaren zijn bijgekomen in voornamelijk de Aziatische landen, dan, ja, dan, dan vallen de toeschouwers het uh, aantal eigenlijk gewoon tegen. Ik was er zelf bij in China in 2004 en ja, daar zitten dan uh, maximaal 30-40.000 mensen op de tribune. Het is dat dus niet meer geworden? Met... Want het is alweer een tijdje geleden. Nee, nee, het is niet meer geworden en dat zie je ook eigenlijk in, uh, bij andere Grand Prix's. In Abu Dhabi, Korea, uh, Bahrein, die was er dan dit jaar niet, maar Maleisië, het loopt allemaal af en... Dus valt voor India te hopen dat het niet dezelfde kant op gaat. Aan de andere kant, ja, India, weet je, ik, ik heb gelezen dat daar inmiddels 170.000 miljonairs wonen en 57 miljardairs. Dus dat zijn wel mensen die geld hebben, die graag naar zo'n Grand Prix uh, toekomen. Die echt wel laten zien dat ze, ja, tot, ze tot de nieuwe wereldelite behoren. Het, zijn, het is vooral het speeltje van de nieuwe rijk in India. Ja, en elders dus ook, kennelijk. Want uh, jij ja. zegt, er zijn een boel Grand Prix waar niet veel mensen op afkomen. Nou ja, het is, Bernie Ecclestone wil heel graag met de Formule 1 zeg maar, de wereld veroveren, dus dat moet niet vooral tot Europa beperkt blijven, wat het natuurlijk vroeger traditioneel was. Er zijn heel veel circuits bijgekomen eigenlijk, vooral in Azië. Tien jaar geleden hadden we er maar twee. In Maleisië en Japan nu zijn dat er al, als je bakkerij nog meetelt, zelfs acht op de kalender. Dat is het doel van Ecclestone. Ook vooral geld verdienen. Hij vraagt heel veel geld op voor het organiseren van een Grand Prix. Nou, dat moet je maar kunnen ophoesten. 30 miljoen dollar of euro per, per race. En ja, Die Grand Prix kunnen dat eigenlijk Alleen maar uh, terugverdienen of die organisatoren uit uh, de kaartverkoop, want alle inkomsten uit tv en reclame langs de baan en whiploosjes, dat vloeit allemaal direct in de portemonnee van meneer de Ecclestone. Maar dat kan het toch nooit uit. Nee, dat kan het ook nooit uit. Dus je zult ook weer Grand Prix zien uh, af gaan vallen, hoewel ja, sommigen zoals Malaysia houden het nog wel uh, lang vol. Maar hij blijft gewoon zoeken. Hè. Volgend jaar krijgen we Texas in. Uh, van oosten in Texas erbij. In 2013 uh, race in uh, New Jersey. Uh, Rusland gaat in 2014 een Grand Prix organiseren. Dus ja, als er landen wegvallen. En dat zijn ook soms Europese landen, dan, uh, dan zijn er wel weer andere landen uh, die klaarstaan. En vooral natuurlijk ja, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Dat soort landen willen heel graag natuurlijk uh, meedoen uh, in deze wereld van glitter en glamour. Ja, uh, betekent dus ook dat, wat je zei al, dat er een aantal wegvallen. Francois-Jean ging dit jaar niet door. Komt hij nog terug bijvoorbeeld? Dat zijn klassieke races hè? Van, van, van, van vroeger. Nou, Spa, Spa, Spa stond wel op de kalender hoor, maar die heeft al een paar keer inderdaad op de nominatie gedaan om, uh, om te verdwijnen. Nou okay. ja, Stone's, zal ook wel in de gaten hebben inmiddels dat... Een aantal circuits, eh, zoals Pavlo is, is de mooiste baan ter wereld. Maar ook Monza, Silverstone, ja, daar kan hij niet zo makkelijk van af. Maar eh, Hockenheim en de Nürburgring moeten bijvoorbeeld nu uh, wedijveren uh, elk jaar om de Grand Prix van Duitsland, om en om. En ja, minder races op de Europese bodem, waar de traditionele circuits zijn, waar, ook, waar je ook echte autosportliefhebbers zet. Hè. Kijk naar Monza, al die die uh, volle tribunes. Ja, dat ga je toch gewoon niet zien in, in Bahrein of in, uh, of in China of in, in, in Abu Dhabi. Hecht Ecclestone... Uh, daarmee de Formule 1-wereld dan niet aan traditie? Jawel, maar toch blijkbaar nog wat meer aan, uh, aan de vele euro's en dollars... die, uh, die uh, naar ze toe vloeien als ook niet landen gaan rijden. Ja. Ja. Uh, wat, wat vinden de fans daarvan? Uh, wat, wat, uh, ja, we zien het allemaal op televisie, dat is allemaal het punt niet. Maar uh, ja, als er iemand op de tribune zit, is het toch ook een stukje minder leuk om naar te kijken. Of maakt ze dat niet uit? Nou, dat, dat vinden de fans ook wel. Kijk, de, de Formule 1 wordt sowieso voor de, voor de meeste Europeanen toch een stuk lastiger om, dan, om er naartoe te gaan. Hoe minder de race hier in Europa zullen zijn, hoe minder de mogelijkheden. Je ziet bijvoorbeeld Turkije. Goed, dat valt dan wel nog, eh, is nog wel dichter bij huis. Maar da, daar legden ze zelfs eh, vorig jaar al zwart zwarte doek op de tribunes neer. Om, ja, om een beetje aan het oog te onttrekken dat, dat er nauwelijks volk zat. 20.000 eh, mensen op de tribune. Ja, eh, hier zouden we natuurlijk het liefst met z'n allen zien dat morgen de Grand Prix van eh, Nederland weer terugkeert naar Zandvoort. En dan weet ik ook dat dat loeidruk zal worden. Maar. Ja, dan moeten we wel even met z'n allen ergens 30 miljoen euro gaan vinden... om meneer Eckelstone te paaien. Dat gaat niet gebeuren. Uh, ja, <laughs> nou ja, ik, niet. Uh, nee, dat kan mooi zijn, maar dat, uh, ik, ik, ik vrees van niet, nee. Oké, okay, Ronald, dankjewel. Oké. Okay. Ronald van Dam. Zo trekt Adrie Koster. Hij is ontslagen. The one man, you man, is still standing. Between two football fields With the names of the men were Killed on the battlefields They were sent over Keepers and bats They thought they would win It's a family tradition To play in a football team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 Lasted four days between the name on this list. I see one name again. Yeah, my age, my first De JOSD's. Van de NITS. We gaan snel door. Want uh, 2,5 jaar werkte Adrie Koster als trainer van Club Brugge. Vanochtend werd hij ontslagen. Club Brugge verloor met uh, 5-4 gisteravond van Racing Genk. Een bizarre uitslag. Genk, natuurlijk de club van Mario Been. Het was de vierde nederlaag op een rij voor trainer Adrie Koster. En uh, vanochtend werd dus duidelijk dat het zijn laatste wedstrijd was bij Club. Koster vertrok door de achterdeur, wilde geen reactie geven. Ar Armand Scheurs, goedenavond. Goedenavond. Onze correspondent, ja, uh, crew, hè. Mario Been, uitgerekend hij, maakt een einde aan de loopbaan van die andere Nederlander. Katerie Koster. Ja, en dat stonden ze nog in alle kranten zaterdag, want ze waren samen aan de slag bij Excelsior. De ene als hoofdtrainer, de andere als assistent. Ja. Dat werd allemaal mooi verteld, met veel nostalgie. Er ging eigenlijk geen onweer in de lucht, maar ja, de wedstrijd die, die eindigde op 4-5. Brugge stond 4-2 voor. Uh, ongeveer 20 minuten voor het einde en uh, ging dan helemaal de boot in. En juist en dat, dat heeft ze met de Koster das op gedaan. Ja. ja, Juist dat die, dat die voorsprong werd weggegeven werd een vertaal. Ja, dat was ook niet de eerste keer. Nee. Maar uh, het was al meer gebeurd dat ze eigenlijk in de laatste 20 minuten een wedstrijd verloren. En dat werd er erg kwalijk genomen. De clubleiding zegt dat hij is ontslagen uh, omdat hij ook niet voldeed aan de doelstellingen. Ja, kijk, de doelstellingen waren op drie fronten actief. Je weet, dat is altijd bij een topclub zo. Hij was uit de Beker, Brugge was uit de Beker vorige week tegen Gent op strafschoppen. Nu, dat kan, dat kan gebeuren. Ja. Maar <tossimus> Europees waren ze ook niet zo goed bezig. Ze hadden thuis verloren tegen de Engelse tweede klasser Birmingham. En in de competitie lagen ze te veel punten achter op Anderlecht. Dus ja, kijk, als je iets vindt uh, om, om, om, om de hond te slaan, dan vind je wel iets. Maar het probleem was in feite... Dat Koster door blessures was opgezameld met een te jonge verdediging die nogal wat fouten gemaakt heeft. En je kunt misschien zeggen dat hij een aantal spelers te lang op het veld heeft laten staan. Ja. Een aantal jonge spelers dan die toch niet dat, dat brachten wat uh, ervan mocht verwacht worden. Uh, hij heeft het nog aardig lang volgehouden hè, voor de voetbaltrainer. Twee en een voetbaltrainer. 2,5 jaar? zonder prijs? Ja, je moet ook weten er is in Brugge een nieuw bestuur gekomen in maart. Okay. Uh, dat waren mensen die willen een nieuw stadion bouwen en die wilden ook meteen een nieuwe sportieve leiding. Die wilden Koster eigenlijk weg. Die hadden ook al contact met Frankie Dury. dat was toen de trainer van Gent maar de spelers wilden hem toen houden en de, de fans ook want Koster lag eigenlijk overal goed en dan heeft men gezegd, ja je kunt blijven als je een Europees ticket haalt. Dat haalde hij dan, dus een plaats in de Europa League en dus kon Koster blijven, maar je voelde dat dat nieuwe bestuur dat niet van harte deed. En dat het eigenlijk toch wachten was ja. op het eerste moment waarop ze dat konden. En dan vier nederlagen op tien dagen. Ja, dat was voor hen genoeg. Ja, je zei het krijgen. al, hij lag wel goed. Uh, ik, ik, ik las op een Belgische sportsite dat 80% van de bezoekers het ontslag schandalig vindt. Ja, dat is zo. Uh, het woord gentleman wordt overal gebruikt. Okay. Het, is, het is een hele aangename vriendelijke man die ook zijn voetbalstof goed overbracht. Iedereen was daar positief over. Maar zoals ik al zei, hij moest veel jonge spelers opstellen... die toch niet die ervaring hadden om wedstrijden altijd tot een goed einde te brengen. De keeper en een paar verdedigers, het zat altijd in de verdediging. En um, men heeft hem die tijd niet gegund om dat recht te trekken. Wie gaat het nu doen, allemaal? Ja, wie gaat het nu doen? Ik vermoed dat ze een buitenlander gaan nemen. Want in België zie ik dus niemand. Uh, en dan weet je niet... Je weet ook niet of ze iemand ergens gaan wegkopen, dan niet... Uh, Brugge heeft wel genoeg geld voor het ogenblik om, om wat te doen. Dus uh, dat is uh, koffie te kijken. Oké, okay, Armans Reus, dankjewel. Ik heb nog wat buitenlands voetbalberichten voor u aan het slot van deze langste lijn. In Spanje heeft Levante de eerste nederlaag van het seizoen moeten incasseren. Osasuna was met 2-0 te sterk. Tot die verrassing ging Levante tot dit weekend aan kop in de Primera Division. De eerste plaats is nu in handen van Real Madrid. Gevolgd door Barcelona op 1 punt en Levante op 2 punten. In Engeland won Rafael van der Vaart met Tottenham Hotspur van Queen's Park Rangers. In Londen werd het 3-1 voor de thuisclub. Van der Vaart maakte een van de Tottenham een goals. Hij scoorde voor de vijfde de volgende keer in een competitieduel. Van der Vaart even nader daarmee het clubrecord van Teddy Sheringham en Robbie Keane. Tottenham klimt door de overwinning naar de vijfde plaats op de ranglijst in de Premier League. En in de Duitse competitie pakte HSV met moeite een puntje tegen Keizerslauteren. Het werd 1-1. HSV staat 16e in de Bundesliga. En won dit seizoen nog niet één keer in eigen stadion. Dan de België nog een keertje. Anderrecht heeft de compositie in de Belgische competitie versterkt. Lierser werd met 4-0 verslagen. Anderrecht heeft nu zes punten voorsprong op a en Cercle Brugge. En in Denemarken had Odense geen goede generale voor de Europa League. ontmoeting met FC Twente op eigen veld werd Odense met 3-1 verslagen door FC Kopenhagen. Einde van deze langs de lijn van zondag 30 oktober. Zo direct nationaal van 11 uur met het oog op morgen. Opnieuw gepresenteerd door John Jansen van Galen. Bij mij is het is nog een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Dag. Heeft jouw club geld nodig?